Kees Groot met het NOS-journaal. In zijn hoofdstad Riaad zijn twee politieagenten doodgeschoten. Ze waren aan het surveilleren in het oosten van de stad... toen ze vanuit een voorbijrijdende auto onder vuur werden genomen. Onlangs werden ook al twee agenten neergeschoten in Riyadh, Zij raakten gewond. Over de achtergrond van de beschieting is nog niets bekend. Saoedi-Arabië is de leider van de landen die in Jemen strijdt tegen Houthi-rebellen. In Frankrijk ligt een groot deel van het vliegverkeer plat. Zo'n 40% van de vluchten is geannuleerd omdat de luchtverkeersleiders staken. Een vakbond protesteert onder meer tegen de verhoging van de pensioenleeftijd van 57 naar 59 jaar. Volgens de KLM heeft de Franse staking voor Nederland nauwelijks gevolgen. Marine Le Pen, de leider van het Front National, wil niet dat haar vader bij de komende regionale verkiezingen kandidaat is. Volgens haar trekt Jean-Marie het Front National mee in een neerwaartse spiraal. Franse media spreken van een familieruzie in de partij. Marine Le Pen nam vorige week nog afstand van antisemitische uitspraken van haar vader. Griekenland heeft Rusland niet om geld gevraagd. Een hoge Griekse ambtenaar heeft gezegd dat zijn land de financiële problemen wil oplossen binnen de eurozone. Vandaag brengt premier Tsipras een bezoek aan president Poetin. Volgens de ambtenaar zullen ze vooral praten over economische samenwerking en investeringen. Er zijn opnieuw honderden documenten vrijgegeven over de ramp met vlucht MH17. Dat is gebeurd op verzoek van diverse media, waaronder de NOS. Het gaat voornamelijk om e-mails over de opvang na de ramp. Zo worden details besproken over de aankomst van stoffelijke resten en over condolianceregisters. Grote delen van de tekst zijn vanwege de privacy onleesbaar gemaakt. Het weer in het noorden en oosten bewolking op andere plaatsen breekt de zon door en wordt het 10 tot 14 graden. Morgen bewolking in het noorden, verder flinke periode met zon en dan wordt het een graad of 17. Dit was het NOS Show. DFM, verkeersupdate, verkeersupdate. De John Bakker van de ANWB. Er staan een file door een kapotte vrachtwagen op de A9 van Alkmaar naar Amstelveen bij knooppunt Battenverdorp. 5 kilometer, de rechte rijstrook is dicht. Tot zover de verkeersinformatie.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 Daar zou je haast jaloers op kunnen worden. Ik vraag me af hoe het met mij zou gaan. Je hebt wel mensen die de honderd halen. Maar menig een komt amper aan de helft. Om van een kind dat doodgaat maar te zwijgen.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 is dus, uh, aardig op weg naar de 100. Uh, Adelle Bloemendaal. Prachtig liedje overigens. En ik vond het wel weer eens passen om eens iets anders te laten horen. Meestal hebben we een conference en zo. Maar ik, denk, ik vond dit vandaag ook wel eens mooi om dit eens aan u te laten horen. Ja, Adelle Bloemendaal dus. En het liedje heet Doodgaan. Nou, oké. Okay. Ja, dit is Nielsen.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 Thuis, daar wil ik met een schoon geweten Een schoon geweten naartoe <tik> <tik> Het is niet dat ik wil saboteren. <tik> Wat jij van plan bent met mij Ik kijk je uit de kleren, ik kan niet meer Ik, ik moet verstandiger zijn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 Ik niet willen dat ik jou doe. Ik heb een meisje thuis, een meisje thuis. Daar ja, wil ik ben een weten, school een schoolgeweten willen doen. Uh. Weet je wat het is, baby? Ik kan er niks aan doen. Huh. Iemand was je voor. <tied> je bent te laat. Sorry, je bent te laat. Yeah. Niemand was je voor. Hey. Veel te laat, doe, bent veel te laat. doe, was je voor luister. doe, bent veel te laat. doe, doe, doe, doe, doe, doe, doe, doe, doe, doe, doe, doe, doe, doe, Een meisje thuis. een meisje thuis. doe, 6 de Beatles. Voorloper van het album uh, Revolver. Hè? Dan wil je al een beetje goed een beetje horen welke kant het allemaal op zou gaan. Beatles dus en paperback Writer met op de achterkant het nummer 1. Nou nog eentje, en dan krijgt u het recept. Dus ik zou zeggen, leg pen en papier maar vast klaar. For my health, Now I know. Now I know I'm just a, man on a wire. Who'd oh. have thought about the cause? Dus uh, de script, ja ja, helemaal, helemaal, helemaal, helemaal. Goed zo, nou dan gaan we eens even kijken wat we gaan eten. Want dat is ook belangrijk natuurlijk, dat we weten wat we gaan eten.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 www.facebook.com slash en daar komt het recept straksjes op te staan. Dat, dat gebeurt na de uitzending zo'n beetje. Of misschien staat het er zelfs al op. Dat weet ik allemaal niet. Ik heb het niet gecontroleerd. Maar dat komt in ieder geval. Goed, we gaan vandaag dus maken... Ja. We gaan vandaag dus maken... een roergebakken Chinese kool met pittige tofu. Ja. En... Uh... De, de ingrediënten daarvoor zijn... 300 gram basmati rijst... 600 gram Chinese kolen... 2 rode uien... 1 teentje gehakte knoflook... een halve theelepel sambal oelek... 2 eetlepels zonnebloemolie... 400 gram roerbaktofu pittig gekruid... 200 gram kokosmelk en 80 gram eh, cassave kroepoek. Ja, dat zijn de ingrediënten. Kook de rijst volgens de gebruiksaanwijzing. en Maak de kool schoon en snijd in grove repen. Snijd de ui in ringen en bak de knoflook fijn. Verhit de olie in een wok en bak de tofu in 4 minuten bruin. Schep de tofu met een schuimspaan uit de bok en houd warm. Fruit vervolgens de ui met de sambal en de knoflook 1 minuut. Voeg de kool toe en schep regelmatig om. Voeg de kokosmelk toe en kook 2 minuten op laag vuur. Schep de tofu erdoor en breng op smaak met zout en peper. En serveer met basmati rijst en kroepoek. Het is altijd zo erg als je zo'n recept voorleest en het water je mond in loopt. Hè? <laughs> ja. Nou, ik zou zeggen, eet smakelijk als u het gaat uitproberen allemaal. En er zijn aardig wat mensen die het doen hoor, want die recepten worden goed bekeken, heb ik uh, geconstateerd op onze, onze website, onze Facebookpagina. Dus het komt er straks weer op te staan of het staat al op. Dat zal ik eens even nakijken, maar uh, het, in ieder geval komt het strakjes op. En het recept is natuurlijk weer samengesteld door Angela. Ja, helemaal fijn. Dus iets makkelijk. Jawel. I'm you Ja, la, la, la, la. ja, een uh, leuk plaatje weer. En, uh, nieuw en oud, hè. we draaien ze allemaal door elkaar. Daardoor, uh, je hoort hier nog wel eens platen die je normaal nooit meer hoort op de radio. Dat is wel jammer dat bijvoorbeeld er heel weinig 60's wordt gedraaid. Nou, dit is er zo één uit die 60 jaren. Donovan. Like a star in my vast sleep, I opened my eyes to take a peek To find that I was by the sea, gazing with tranquility Just then when the hurdy girl man came singing songs of love Then when the hurdy-gurdy man came singing songs of love, Met uh, ja Donovan begonnen als troubadour, zeg maar. Zo'n uh, zo uh, zo lekkere tour troubadour was het. En uh, dat deed hij dan ook wel. In navolging van natuurlijk onder andere Bob Dylan en zo. Maar dit heette dus de uh, Hurdy Gurdy Man. Jawel, en dat was lekker elektrisch. Met veel geweld voor de drums. Tot dadelijk uh, om twee uur krijgen we een, uh, de vinyljaren. een nieuwe formule gaan we eens uitproberen. Misschien uh, zegt u wel, van nou vind niks, we vonden de oude formule beter. Nou oké, okay, laat dat vooral dan weten, want dat uh, feedback is altijd een beetje welkom. Maar wat we gaan doen, ja, we gaan het een beetje anders aanpakken. We hebben nog één klassieke LP, een classic album dus. En uh, voor de rest uh, draaien we een beetje wat nieuw uitgekomen werk, wat ook op vinyl uitkomt. Uh, verder hebben we de top 3 uit de vinyl 50, maar dat draaien we wel uit de computer. Dus laten we eerlijk zijn... ...dat je het allemaal mee moet slepen. Mm -hmm. Dus dat doen we gewoon allemaal even rustig aan. Maar uh, ja, nou, dan weten we dat dus... ...dat we dat dus allemaal gaan doen zometeen. <middels> Straks om twee uur uh, tussen twee en vier... ...dus de jaren Nieuw Formula, om het maar eens te zeggen. FM voor Zandvoort en de regio. Nou, en uh, dan hebben we natuurlijk ook weer het regio-nieuws. He, want dat moeten we ook een beetje bijhouden natuurlijk. He, dat u op de hoogte blijft van alle plaatselijke prachtige dingen die er uh, zo al zijn. Een meisje is maandagmiddag tijdens het spelen op landgoed uh, Elswoud aan de Elswoudlaan... Uh, zo hoog in een boom geklommen dat ze er niet meer uit durfde. De brandweer werd gebeld met de vraag of zij het meisje uit de boom konden halen. Twee brandweerwagens werden vervolgens op pad gestuurd. De brandweermannen hebben uiteindelijk met een ladder het meisje uit de boom kunnen halen. Er komt een fietsbrug over de industriehaven in Haarlem. De raad heeft besloten het geld voor beschikbaar te stellen. Volgens de gemeente draagt deze brug bij tot een beter uh, fietsnetwerk en in Haarlem... en vergroot deze de bereikbaarheid van en de aantrekkelijkheid van de Waardepolder. Ook de verkeersveiligheid voor fietsers wordt hiermee vergroot. Vier mannen zijn zondagnacht uit een rijdende auto gesprongen op de Spoelderstraat in Haarlem. Ze hadden een kluis in die auto liggen... Agenten zagen een auto rijden met vier inzittenden op de Streesemanstraat. En wilden de bestuurder controleren. De auto sloeg afgespoelde de straat in en agenten gaven een stopteken. De vier inzittenden sprongen vervolgens uit de rijdende auto. en renden er vandoor. En de auto kwam tot stilstand tegen, tegen twee geparkeerde auto's. In de auto troffen agenten een kluis aan die mogelijk afkomstig is van een woninginbraak eerder dit jaar. De politie heeft nader onderzoek ingesteld. Lijkt me goed. De politie kreeg gistermiddag de melding binnen dat er een, uh, in een woning aan de uh, Staalstraat in Haarlem een ruzie zou zijn. De politie heeft een van de omstanders van het incident aangehouden. Uh, dit omdat die man gezocht werd voor een eerder incident. Tja, ga je ruzie maken, moet je nog opgepakt ook. Een aardige glazenwasser die een kopje koffie kon drinken, is leuk. Maar wat als hij een oplichter en een dief blijkt te zijn? In Zandvoort deed afgelopen week een bejaarde vrouw. Een bejaarde vrouw. Uh, wat zei ik nou? Uh, even kijken. Oh ja, in Zandvoort deed afgelopen week een bejaarde vrouw aangifte van diefstal bij de politie. Een glazenwasser die zij al een poos kende bleek een dief te zijn. De aardige glazenwasser kwam soms ook buiten. Het glazenwasser om op bezoek voor een kopje koffie bleek uit het verhaal en het was een heel aardige man. Al dus de begaarde vrouw. Omdat, eh, omdat het werk slecht leek te gaan, kreeg deze glazenwasser soms een kleine lening of voorschot op het nog te doen werk. Uh, echter, de vrouw had minstens de laatste twee keren het idee dat zij na zijn bezoek geld miste uit haar portemonnee. Zij uh, uit voorzorg uh, had de bejaarde vrouw dit keer haar portemonnee ergens anders geplaatst. En zij had de glazen we wassen weer van koffie voorzien. Nadat hij weg was, bleek hij, aan, uh, bleek hij aan een ander laadje van het buffet te hebben zitten moddelen en miste zij weer geld. Dit keer een paar honderd euro die zij echt stopt had. De vrouw deed na deze ontdekking gelijk aangifte van de diefstal bij de politie. Hetgeen dat de man bekend was bij de, eh, bij de politie. Dus eh, opgepast voor een aardige glazen wasser. die meer dan één keer koffie komt drinken. en of een voorschot wil hebben in eh, Zandvoort of omgeving. Onbegrijpelijk, dan is dat justitie, zo'n oplichter en dief die bekend is, niet gelijk van de straat haalt en een passende straf geeft... in plaats van dat andere bejaarden dadelijk ook opgelicht worden en of bestolen zijn. Wie meent hetzelfde te zijn overkomen... kan aangifte doen bij de politie van Zandvoort en omstreken. Nederland heeft het wel gehad met de frisse Noorden- en Oostenwind. Massaal doken dagjes mensen dan ook op... De terrassen in Zandvoort op eerste paasdag 2015 om wat prille zonnestraaltjes op te vangen nadat paus Franciscus zijn wens voor wereldvrede had uitgesproken met het orbi et orbi kwam het verkeer naar de kust goed op gang heel de Nederlandse horeca pikte een graantje mee van de opleving van in temperaturen jawel, dat is natuurlijk lekker het is goed begonnen Of geen weer, zomer of hartje winter. Het Westkust weerbericht luidt als volgt. Vandaag is het uh, rustig weer met geregeld zonneschijn. Het blijft droog en er waait niet meer dan een zwakke Noord-Tot-Noordoostenwind. De temperatuur uh, wint een graadje en stijgt naar ongeveer 13 graden. Donderdag en vrijdag is het rustig weer met flinke perioden met zon. Baaien doet het niet of nauwelijks en de temperatuur gaat verder omhoog. Een kanttekening hierbij is dat het, met name langs de kust, lang nevelig kan blijven. Waardoor de temperatuur gevoelig achterblijft. Donderdag wordt het zo'n 15 graden en vrijdag kan het zelfs 18 graden worden. Woehoe! vol voorjaar. Dat is waar. The Whales. Twee. En dat we, dat heet Move In. En dit zijn Van Morrison met Georgie Fame van het nieuwe album uh, Duets: Reworking the Catalog. On with the show. Het album heet Duets. Reworking the catalog. Een uh, hele mooie duet op, onder andere ook met George Benson. Maar dit was samen met Georgie Fame. Ja, die kent u dus onder andere nog van. Uh... Yeah, yeah, en zo. En Bonnie en Clyde. Georgie Fame en de Blue Flames. Ja, en Van Morrison, dat is al genoeg aan bekend, natuurlijk. Oh, begonnen begon er bij Them. met Dem. En al uh, een hele tijd lang uh, als solo-artiest actief. Nummer heet On with the Show. Tja, tja, ja. Nou, lekker dan toch. Uh, gezellig. Klinkt leuk, uh, lekker vrolijk liedje. En ja. Uh, yeah. Dit is. Ja. Yeah. Dit is Within Temptation. ZFM. 25 jaar. ZFM. ZFM in Zandvoort. En jij bent erbij. Z FM. Ja, Wel, dat je het je bent er nog steeds bij We Within Temptation Restaurant met Stand My Ground. Dit is nog even uh, bijna op de vallen op Rukkoen. Don't work down on a broken man. Pulls himself up the best he can. Built he.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 De laatste single van uh, Raccoon. Uh, dat heet Guilty. Zij voelen zich schuldig. Waarom? Waarom, Waarom voelen zij zich schuldig? Well, weet, ik niet. weet ik niet meer. Het zal niks met sexual healing te maken hebben. Dat neem ik aan. Dus Marvin Gaye is de laatste voor vandaag. Althans alles wat dit programma betreft. Ik ga meteen verder met de vinyljaren. Dus tot... Uh, ja. Come up Marvin. I Het programma zit erop. Weinig lunch zien, maar oké. Okay. En in ieder geval, het programma zit erop. Het is dus bijna twee uur en dan gaan we naar het nieuws. En het weer van twee uur natuurlijk. En het is woensdag, dus ik ga nog twee uurtjes door. En dat doen we straks met de uh, Vanille Nieuw Formula. Ofwel, nou ja, ik, ga, ik heb het u al verteld van wat we het gaan doen. We gaan ook uh, een, uh, niet alles meer van vanille draaien, want... Ja. Ik kwam erachter dat iedereen, als ik voor die platen kwam, dat ik steeds minder dacht van... Ja, maar dat heb ik al gehad. Dat heb ik al gehad. Dat heb ik. Op een gegeven moment raak je een beetje naar het end aan vijf jaar. Dus uh, we, het, uh, we gaan het een beetje veranderen. We gaan ook vanuit Spotify gewoon nieuwe albums draaien. En uh, om je kennis te laten maken wat ook al zo'n beetje nieuw is. En we hebben nog één classic vinyl album. En dat ligt al klaar op de grammofoon. Vandaag Face Value van Phil Collins. En dan krijgt u een aantal leuke, mooie, prachtige nieuwe albums te horen. Niet alleen van nieuwe artiesten, maar ook van oude artiesten. Het is trouwens zo eens even te kijken, maar er was aardig wat nieuws bijgekomen. Dus dat, is, dat wordt gewoon leuk. Hoop ik. Ik hoop dat u het leuk vindt. En laat me dat vooral weten. Laat ons dat weten of u het leuk vindt, deze... Want Misschien zegt u wel van nou we hebben toch liever de oude formule. Nou oké. Okay. Kan natuurlijk altijd, maar.. We gaan het gewoon proberen. Maar eerst het nieuws en het weer van twee uur. En ik, ja, ik zie u straks. Even over twee uur. Tot zo.